Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het huis in het Spaanse Alcanar dat door een gasexplosie werd verwoest... is een derde dode gevonden, melden Spaanse media. Het huis was vermoedelijk de uitvalsbasis voor de terroristen... die de afgelopen week aanslagen pleegden in Barcelona en Cambrils. In het huis in Al-Sanar Al bereiden ze mogelijk hun aanslagen voor en gingen wat mis met de gasflessen die ze wilden gebruiken. Bij de aanslagen vielen veertien doden. Een van de verdachten is nog altijd niet gevonden. Het wrak van het Amerikaanse oorlogsschip USS Indianapolis is teruggevonden in de Filipijnenzee. Het schip vervoerde de atoombom die de in de Tweede Wereldoorlog op de Japanse stad Hiroshima werd gegooid. Op de terugweg werd de Indianapolis door de Japanners getorpedeerd. Duizend opvarenden kwamen om het leven. De Indianapolis werd op vijf kilometer diepte gevonden door een team van Microsoft-miljardair Paul Allen. Drie moslims die in Australië vastzitten voor brandstichting in een moskee worden aangeklaagd voor terrorisme. De drie soenieten zouden door IS zijn geïnspireerd om de Sjiïtische moskee in Melbourne in brand te steken. Volgens de politie staat vast dat ze verdeeldheid wilden zaaien in de moslimgemeenschap. Twee van de drie zaten al langer vast. De derde werd gisteren gearresteerd. Ze kunnen tot levenslang worden veroordeeld. De Turks-Duitse schrijver Dogan Akanli is gearresteerd. Hij was op vakantie in Spanje toen hij werd opgepakt op verzoek van Turkije. De reden is niet bekendgemaakt, maar volgens een advocaat zitten er, er politieke motieven achter. In Duitsland wordt de arrestatie van de schrijver gezien als een nieuwe verslechtering van de relatie met Turkije. De Duitse minister Gabriel van Buitenlandse Zaken heeft Spanje gevraagd Akanli niet aan Turkije uit te leveren.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 goedemorgen zie je luisteraars waar u ook luistert. Welkom bij dit alweer zoveelste programma van ZFMDS. Welkom op deze zondag uh, met prachtige stukken van overal vandaan en van allerlei stijlen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We horen mulder en mulder, how do you like your ex in the morning, de tune die... Uh, ...regelmatig hier klinkt. En we gaan nu... Uh, ...naar een prachtig... ...trompetduo... ...die zo fluweel... ...zacht spelen... ...dat iedereen daar wel mee wakker gemaakt... ...zou willen worden. Dat zijn... Uh, ...de heren Nicholas Peyton ...en Doc Cheatham... ...op de trompet. Ik weet niet wie in welk kanaal speelt... Uh, uh, uit welke spier die komt, maar het is in ieder geval een heel mooi stuk. I cover the waterfront. was de, de swing-vals van Gus Viseur. Gespeeld door het quintet van Fabi Laffertin. Met onze, uh, wat zal ik zeggen, onze virtuose Heemsteedse Haarlemse Simon Plonting op de bas. We gaan nu naar uh, Gilberto. Jao Gilberto. Samen met Carlos Gobim en Stengets. Een heel vrij nummer para machugar cura. Als een huis, zal ik maar zeggen. Het is nu tijd voor Greetje, Greetje Kouveld. Uh, doet het nog steeds naar Nederland vanwege haar zangjubileum. En ik heb hier een opname. Come rain, come shine. Opgenomen in 1976. Henk Elkebout op de tenor. Onze eigen Ruud Brink op de bas Rob Langerijs. En Peter Ietma op de drums. Come rain come shine Days may make clouds was just one of those things, but don't ever bet me, cause I'm gonna be true if you let me, you're gonna love me like nobody's together and happy together and won't it be fine Days may be cloudy or sunny we're in We zijn welke Just Jiving Around Lester Young Woody Allen. Woody Allen is een uh, filmmaker die een hele grote schare fans heeft. Uh, zelf is hij ook een uh, begenadigd amateur muzikant. En hij uh, speelt heel graag en heel vaak met uh, allerlei groepjes in jazzclubjes waar ook ter wereld. In veel van zijn films komen uh, standaard uh, voor. gestukken yes die anderen al eerder gemaakt hebben. Ik ga er uh, bij wijze van themablokje vier draaien vandaag. Het eerste is uit de film Midnight in Paris. En daar horen we de sax van, uh, de sopraansax van Sidney Bechet. Als je mijn moeder ziet, zie je vois mijn mère. Sydney Bechet Een andere film Van Woody Allen Dat is uh, Celebrity En daar horen we I Got Rhythm Gespeeld door Teddy Wilson Teddy Wilson, I Got Rhythm, muziek uit de film Celebrity van uh, Woody Allen. Nog een film van Woody Allen, Deconstruction Harry uit 1997 met Robin Williams onder meer. En daar horen we muziek van uh, Hawkins, Benny Carter en Django Reinhardt, Out of Nowhere. Het is, uh, duidelijke taal, Hawkins, Carter en Django Reinhardt. We gaan nog één stukje uit een film van Woody Allen laten horen. Dat is uit een uh, film van 2003. En de film heette Anything Else. En wij gaan draaien Lester Jong en Oscar Peterson. I Can't Get Started. Thank mm -hmm. you. Chris, Anything Goes. Wij kennen allemaal Take 5 eh, eh, in de uitvoering door Dave Brubeck. Maar er zijn natuurlijk vele anderen die dat ook opgenomen hebben. En dat klinkt dan weer beduidend anders. Zoals de tenorist Bud Take 5. That you should care for me It's all the nice. It's paradise It's what I love to see You make my life awful nice shoot wrote it's paradise it's what I for my It's wonderful. Diana Crawl. We gaan dit eerste uur afsluiten. Dit eerste uur ZFMDS op zondag. Met Nicholas Peyton en zijn band. The Whoopin' Blues. En na het nieuws en de reclame zien we elkaar graag terug.